Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belastingdienst moet van de autoriteit persoonsgegevens zo snel mogelijk stoppen met twee systemen, omdat daarmee de privacywet wordt overtreden. In het ene systeem kunnen medewerkers alle gegevens zien die over iemand bekend zijn. In het andere kunnen grote hoeveelheden data in een Excel-bestand gestopt worden. En dat mag niet. De Belastingdienst kan niet meteen stoppen met de systemen, maar een deel van de medewerkers mag ze al niet meer gebruiken. Voor de rest van de werknemers wordt de toestemming later ingetrokken. Ondanks veel protest mogen in Duitsland, net over de grens bij Nijmegen, windmolens worden gebouwd. Het Duitse bestuursorgaan, de Regionaalraad, raad, heeft daar toestemming voor gegeven. De windmolens in het bos bij Kleef kunnen 270 meter hoog worden. Tegenstanders zeggen dat ze het landschap aantasten. Maar volgens de regionaalraad raad is het belang van de energietransitie groter. Tientallen Nederlanders waren voor de uitspraak naar Düsseldorf gereisd. De gemeenten Bergendal en Gennep zeiden eerder al dat ze gaan onderzoeken... of ze de komst van de windmolens via de rechter kunnen tegenhouden. De Zweedse minister van Migratie heeft bekendgemaakt... dat zijn zoon banden had met gewelddadige extreemrechtse groeperingen. De jongen van 16 was vooral actief op sociale media... en wordt niet van misdrijven verdacht, zegt minister Forcel. Zijn zoon zou de banden met extreemrechts inmiddels hebben verbroken en spijt hebben. De minister is niet van plan om af te treden. Hij is lid van de liberaal-conservatieve partij van premier Christensen, die een centrumrechtse coalitie leidt met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 11 en 14 graden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het westen ook wat zon. Later gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.